8 uur. Wim Buis. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen. Silvio Berlusconi is bezig met een comeback bij de Italiaanse verkiezingen. Zijn partij staat in de peilingen op winst. En dieselauto's worden steeds minder populair. Een overzicht van het nieuws nu. met Mark Hocker. En daar waar de dieselauto minder populair wordt... neemt het aantal auto's dat op benzine rijdt juist toe. Volgens deskundigen heeft dat onder meer te maken met het dieselschandaal... waarbij de motoren meer bleken te vervuilen... dan bij officiële testen werd gemeten. Drie jaar geleden had één op de drie nieuwe auto's een dieselmotor... en inmiddels is dat nog maar één op de zes. Vooral bedrijven zien vaker af van diesels... omdat ze liever schonere benzinemotoren aanschaffen. is ook dat op de tweedehandsmarkt de prijzen van diesels inzakken. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen... die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. In totaal werd de laatste maanden vier keer ingebroken... bij verschillende datacentra in IJsland. Voor de diefstallen zijn elf mensen gearresteerd... onder wie een beveiliger. De computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard... en nog veel meer als ze weer gebruikt worden om bitcoins mee te delven. De apparaten zijn nog spoorloos.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 werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het jurylid werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht... en zijn toestand is dus stabiel. Het weer, het KNMI, waarschuwt voor vrijwel het hele land... voor gladheid door bevroren weggedeelte sneeuw of ijzel...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 De Europese Unie houdt de adem in voor wat er morgen gaat gebeuren... bij twee cruciale stemmingen. In Duitsland wordt de uitslag bekend van een stemming... onder de sociaaldemocraten. Wel of niet meedoen aan een nieuwe regering, Merkel. En bij de Italiaanse verkiezingen... maakt een oudgediende kans op een comeback. De hoogbejaarde Silvio Berlusconi, daar is hij weer. Zijn partij Forza Italia staat in de peilingen op winst... Correspondent Mustafa Magadi in Rome. Mustafa, in de EU zou de rode loper al worden uitgerold voor Berlusconi, las ik ergens. Is het omdat al die andere partijen nog minder wenselijk zijn voor de EU? Dat is exact de reden, Biem. Uh, ze leggen de lopen niet uit voor Berlusconi zelf als premier... want dat kan hij niet worden vanwege belastingfraude. Maar hij kan wel um, nou ja, de, de, de kingmaker worden... Uh, door of zijn maatje en voorzitter van het Europees parlement... Antonio Tajani premier te maken. Dat zou dan van een centrumrechtse coalitie zijn. Of uh, de huidige premier Gentiloni op zijn plek houden. Dat is een heel stabiele leider. Zo wordt het gezien in Europa en Italië. Uh, dat zou dan een coalitie met links zijn. Zo'n Groco op zijn Duits. Um, en allebei de opties zijn pro-EU... en dat hebben ze in Europa veel liever dan bijvoorbeeld premier Salvini... van de anti-migratie- en anti-EU-partij Lega, of premier... Die Mayo, 31 jaar leider van de Anti-Establishment Partij de Vijf Sterrenbeweging. Dus ja, hoe belachelijk ze hem vroeger vonden, of misschien nog steeds eigenlijk wel vinden... gezien het huidige speelveld in Italië is Brussel blij dat Berlusconi aan de knoppen zit. Ja, en die Berlusconi, de oud-premier van Italië, die heeft ook nog veel vrienden... binnen de machtige EVP-fractie van de, de Europese Christendemocraten... waar zijn partij bij hoort... Een verslag van correspondent Tijn Sade. Io sono innocente. The return of the great survivor of Italian politics. This could be Berlusconi's final comeback. Ik had dat gedacht, uh, want jaren geleden was uh, Silvio Berlusconi... natuurlijk ons hoofdpijndossier als CDA'ers in de EVP. Uh, onze ja, gekke neef in die EVP-familie. Dat is lange leider van de eurofractie hier van CDA. Zondag 4 maart bibberen in Brussel. Het is een spannende dag voor Europa. De comeback van Berlusconi zou bijna goed zijn voor Europa, want stabiliteit. Als je hem dan vergelijkt, alles is relatief met de alternatieven die er zijn... De vijfsterrenbeweging, die van week tot week verandert of ze nu voor uittreding uit de Euro zijn of niet. Nou, dat lijkt me voor stabiliteit ook niet goed. Ja, dan zou uh, inderdaad, ik, ik had niet gedacht dat ik het ooit nog zou zeggen, maar dan zou Berlusconi misschien nog wel eens de veilige keuze kunnen zijn. Signor Schulz, la suggerirò per il ruolo di capo. Hans van Balen voor VVD in het Europees Parlement. Zo'n Berlusconi, we horen het in het fragment... een paar jaar geleden in het Europees Parlement... staat hij daar mensen te schofferen. Hij noemde een Duitse europarlementariër iemand die het heel goed zou doen als nazi-kampbewaarder. Dat zijn de streken van Berlusconi. Ja, en dat is onaanvaardbaar, hè? want een kampbewaarder... in een concentratiekamp, om daar iemand mee te vergelijken... is een schande. Hij maakt ook grappen over... Uh... Boenga Bunga zijn seksfeestjes. Het maakt er allemaal niks uit, hè? Dat is het interessante. Berlusconi schijnt daar immuun voor te zijn. Maar die immuniteit, hè? Uh, Onraakbaarheid, die heeft hij kennelijk ook in Brussel. Werd hij werd hier laatst ontvangen... door de Europese Commissie-president Juncker. Berlusconi zit bij de Christen-Democraten, bij de EVP... de Europese Volkspartij. Als... De partij van Juncker dus. Dus de partij van Juncker. En blijkbaar maakt het daar weinig uit... of je Berlusconi heet... Uh, maar goed dat is hun probleem gezien zijn verleden, sta ik zeker als vrouw niet te springen om hier Berlusconi met open armen te verwelkomen. Maar laat ik maar even niet naar de man kijken en naar zijn standpunten. En dan zijn die standpunten ja, eigenlijk vergeleken met zijn concurrenten voor Europa zo slecht nog niet. Waar moeten we de meeste bibbers over hebben? Over Kevin in Duitsland, de jonge gast die de coalitie daar kan opblazen? Of wie het wordt in Italië, een pro- of een anti-Europeaan? Onafhankelijk van wie er in Italië komt te zitten, moeten gewoon hun slecht Leningen worden aangepakt, dat soort dingen. En daar heb je een regering voor nodig. Dus economisch zeg ik Italië. Politiek gezien zeg ik Duitsland. Want een Duitsland dat terug moet uh, naar nieuwe verkiezingen potentieel... Uh, lijkt me voor Europa ook niet goed. De voorman uh, van de uh, jonge socialisten... die heeft helemaal geen zin in die rare coalitie. Uh, wat dan? Nieuwe verkiezingen? Uiteindelijk is Angela Merkel natuurlijk nog steeds... een beetje de, kansler, de kanselier van de stabiliteit... En moet en liever met moed dan zonde. Een beetje bibberen wordt het wel. Een jonge gast in Duitsland, die kan de coalitie daar opblazen... en dan zitten we hier in Europa weer in de wachtstand. Hè. Dan kan Merkel niet vooruit. Ja, absoluut. Ik geloof dat 400.000 leden en een hond trouwens mogen stemmen... want ze hadden zelfs een hond uh, lid gemaakt van de partij. Uh, ik lach er nu een beetje om, maar het is natuurlijk wel uh, van groot belang... voor Europa wat daar gebeurt. Want een nee-stem en dus eigenlijk een terug naar de tekentafel... of misschien wel terug naar... Uh, Verkiezingen. Uh, dat betekent dat een heleboel dingen weer onhold komen te staan. De zorgen bij sommige Europarlementariërs... over de SPD-stemming in Duitsland morgen... en de verkiezingen dus in Italië. Terug naar jouw correspondent Mustafa Margadi in Rome. Ja, we hebben dus een beetje gekeken met die Europese bril naar de verkiezingen... maar het gaat natuurlijk om Italiaanse verkiezingen. Hoe is de stemming eigenlijk land, in, in het land? Leeft het een beetje? Uh, nou, het leeft wel. Mensen houden zich er wel mee bezig. Maar uh, of ze echt gemotiveerd zijn... Uh, dat is de vraag. Uh, bij de vorige verkiezingen kwam maar liefst een kwart van de stemgerechtigden niet opdagen. De verwachting is dat dat nu hoger zal zijn. Mensen zeggen dat uh, dat waarschijnlijk de grootste individuele partij zal zijn... de mensen die gewoon thuis blijven en niet stemmen. En dat zijn vooral jongeren. Uh, verwachten We dat pakweg de helft van de mensen tussen de 18 en 35 niet komt opdagen... Dat ze gedesillusioneerd zijn over de kansen die ze in de samenleving hebben. En het gaat in de campagne ook nauwelijks over hen. Uh, de plannen van de partijen zijn voornamelijk gericht op de mensen... van wie ze weten dat ze gaan stemmen. En dat zijn de ouderen, dus pensioenen, de vlaktaks, daar gaat het over. Maar niet wat te doen tegen bijvoorbeeld de torenhoge jeugdwerkloosheid. Ja, um, wat gaat het nog altijd zo slecht met de economie in Italië? Um, het gaat uh, een tikje beter... Uh, 1,5% groei. Maar dat uh, ligt ver onder het Europees gemiddelde, van nee. iets boven de 2%. Procent. Ik geloof dat alleen Griekenland het minder goed doet. Dus uh, nee, de economie draait niet zoals ze willen hier in Italië. Nou, laten we het nog even hebben over een van de partijen waarop de mensen die dan wel komen kunnen stemmen. Dat is toch altijd die opvallende vijf sterrenbewegingen anti-establishment-partij, wordt dat ook wel genoemd. Wat hebben die te bieden deze verkiezingen? Uh, nou ja, het is een plek waar vooral veel jongeren terecht kunnen. Uh, uh, en ook ja, uh, de, de blauwe borden, de mensen, de arbeiders, de, de, de werkende klassen... die komen daar terecht omdat ze niet meer geloven in het huidige politieke systeem. Uh, de werkende klassen stemden vroeger heel erg veel voor uh, de socialisten. Maar de socialisten gaan heel veel klappen krijgen nu. Uh, het is gewoon een plek waar je heel erg je desillusie over het systeem kwijt kan raken. Je kunt heel moeilijk zeggen of ze links of rechts zijn. Ze hebben standpunten aan beide zijden. Uh, uh, en dus trekken ze alle mensen van ideologische standpunten aan, die gewoon klaar zijn met de huidige politieke klasse. Klaar zijn met corruptie, klaar zijn met het feit dat politici alleen maar aan zichzelf lijken te denken. En uh, gezien uh, nou, de staat van in ieder geval de jonge gemeenschap in Italië, snap ik de populariteit van de vijfster bewegingen. Ja. Is het nou een beetje duidelijk wat hun EU-standpunt is? Uh, nee. Nee, nee, dat hoorde je voor mij al in het, in het bandje ja, van zojuist. Ja. Uh, de, ene, ja, nee, de ene keer zeggen ze, uh, we willen uit de euro stappen. Dat is een beetje hoe oprichter Beppe Grillo uh, deze, uh, deze beweging op gang heeft gekregen. Uh, oproepen tot een referendum om uit de euro te stappen. Nou, inmiddels zouden ze gezegd hebben dat dat niet zo is... maar ze zijn ook weer niet blij met de EU... Uh, ja, het, het, is, het, het is houtje touwtje, je weet het niet precies. Nee, dan nou zijn er wel wat partijen die echt duidelijk anti-EU zijn in Italië. Kun je nou zeggen dat dat land verder bij Brussel vandaan aan het drijven is? Nou, dat vind ik een hele interessante vraag, want je zou zeggen ja... Uh, veel Italië zijn klaar met de EU. Maar het grappige is niet omdat de EU te veel doet. Uh, of de, de soevereiniteit van Italië aantast. Dat is een sentiment wat je natuurlijk heel veel in bijvoorbeeld Nederland uh, hoort. Uh, uh, laten, laten we zelf bepalen wat we willen doen. Maar het gaat hier, uh, de Italianen, heel erg om het feit dat de EU te weinig doet. Italië voelt zich in de steek gelaten wat betreft migratie. De, de migranten worden niet verspreid. Grenzen werden juist gesloten afgelopen zomer van Frankrijk en Oostenrijk. En wat de economie betreft... ja. Andere landen profiteren mee, maar Italië niet. Ja, ze voelen dus dat de EU hen niet helpt. Moestaf van Maghadi, NOS-correspondent in Italië.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 Drowning Pulling against the street Pulling against the street I wish I could make it easy easy to love me love me still I reach find a way I'm stuck here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 Het is kwart over acht geweest. Dan eens even kijken wat voor opvallende zaken er nog meer in de media zijn vanochtend. Mark Hokker. In Amersfoort, schietsportvereniging Gradatum, daar wordt beschuldigd van discriminatie. De club heeft een richtlijn van maximaal 15 procent niet-Westerse leden, schrijft de AD Amersfoortse grant. En Daarmee loopt er een klacht bij het meldpunt Discriminatie Gooi- en Vechtstreek en bij de schietbond KNSA. Gadatim heeft veel leden van Turkse komaf. En dat zou leiden tot spanningen, omdat de groep onderling vaak Turks spreekt en moeilijk zou integreren. En ook zijn er leden die bang zijn voor moslims. In de notulen van de schietclub staat dat er niet wordt gediscrimineerd, maar dat er wel een kwotum is ingesteld. Het meldpunt Discriminatie zegt dat de vereniging daarmee bewust op het randje van de wet balanceert. Nou, dat zijn de angstkreten van een automobilist op een weg vol sneeuw in Edinburgh. Hij ziet hoe een chauffeur van een dubbeldekkerbus er maar net inslaagt een auto te ontwijken die midden op de weg staat. Een filmpje daarvan ging gisteren rond op internet. Nou, de BBC sprak met de buschauffeur Charmaine Laurie over haar stuurmanskunsten. To me ziet het worse op de video dan... Than... I felt at the time I did get a fright, but I managed to like avoid it, luckily. Uh, and then I just really got on with my job after that, and I totally forgot all about it. Ja, nou, dan weten we dat we in Schotland zijn, hè, als we dit horen. Ja, zeker. Het was ook echt. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Maar ja. het was echt spectaculair. Ja. Hoe ze met die bus. Het is natuurlijk een, een enorme bus, zo'n dubbeldekker. Net om die auto weet te slippen. Um, op het filmpje ziet het er allemaal wel enger uit dan hoe ik het op dat moment voelde, zegt ze. Ik schrok even, maar kon een aanrijding gelukkig voorkomen en daarna ben ik het totaal vergeten. Ja, nou, toen Lori na haar dienst werd opgehaald door haar man... was hij onder de indruk van het filmpje van de bijna botsing dat toen overal te zien was. En Het duurde even voordat zij door had dat het om haar bus en haar bijna botsing ging. Frankrijk is intussen in de ban van Labrador Oek. De politiehond redde een jongetje van tien... dat op duizend meter hoogte was verdwaald in de Franse Pyreneeën... schrijft het AD. Het jongetje was tijdens een wandeling met zijn vader en zusje... alvast vooruitgerend naar de auto, maar op weg daar naartoe verdwaald... Uren later vond de hond het jongetje diep in slaap... en nauwelijks onderkoeld onder een boom in een gebied... waar al eerder nee, naar hem was Dit gezocht. had echt lassie kunnen zijn. Ja, nee. Dit is <laughs> gewoon lassie, deze hond. We gaan uh, denk ik maar lekker starten. Voor, voor, opzij, terug naar achter. Naar achter, achter, opzij, nog een naar voren. Ja, hip hop is niet alleen iets voor uh, jonge mensen... vinden ze bij zorginstelling Marente in Oestgeest. Omroep West bezocht er een hiphopcursus speciaal voor 65-plus. Goed voor de conditie en de motoriek. En het leidt ook nog tot enthousiasme. Ja, ik vind het nog steeds vind het heel erg leuk. Het uur was om voordat ik het wist, joh. Het ging snel. Ik, had, ik, ik zocht al een klok, maar ik zag het niet. Ga je het, zeg maar, op een dansvloer toepassen? Tuurlijk niet, man. Dat is allemaal denken. Die oude die, lijkt, die wil ook nog even meedoen, zeker. Nee, dat ga ik niet doen. Dat uh, is ook niet. NOS Radio 1 Journal. Het is uh, Daphne Schippers gisteravond niet gelukt om een medaille te veroveren op de WK Indoor. In de finale van de 60 meter snelden ze naar de vijfde plaats. En na afloop erkenden Schippers dat het lastig is om de race goed te beoordelen. Vooral omdat het na een paar seconden alweer voorbij is. Ja, het is heel moeilijk om in te schatten, want je, je start en het wordt beter al. En dan is het gebeurd en je hebt geen idee waar je zit in het veld. Dus het is heel moeilijk in te schatten. Maar ja, tuurlijk had ik meer gehoopt op dit moment eerlijk gezegd.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 Ik had iets meer gehoopt, maar als je kijkt naar volgende week... dan heb ik het denk ik goed gedaan. Ja, je staat toch weer gewoon in de top van de wereld. Ja, en dat op de 60 meter. Ja, even een paar wedstrijdjes lopen. Dat van de Schippers was dat. Het is zwemmer Maarten van der Weijden gelukt. In één dag zwom hij meer dan 100 kilometer. Daarmee heeft hij het 24 uur wereldrecord in handen. En na het behalen van dit record nam Van der Weijden geen rust... en zwom hij nog eens 12 uur door... En zojuist kwam hij uit het water. En verslaggever Matthijs Holtrop die is daarbij vanochtend. Matthijs we hoorden een half uurtje geleden al een vermoeide... maar uh, trotse Maarten van der Weijden. Maar wie hielp hem daarbij eigenlijk? Ja. Is er een coach die zo gek is om 36 uur uh, langs het water te staan? Aan het water. Hey. Ja, absoluut. Maar ook zijn partner. 132 kilometer en 150 meter is het trouwens om precies te zijn. Maar ja, langs de kant wordt gekeken naar de, uh, ja, de tijden bijvoorbeeld. Ondertussen hoor je wat gepiep omdat ze in het zwembad uh, bezig zijn. Uh, maar ja, die, je moet de tijden precies volgen. En daarbij wordt hij dus geholpen door zijn coach. Marcel Wouda staat ook in de ogen te wrijven. Het was een lange, lange zit natuurlijk. Ja, het was een lange 36 uur. Maar wel een, een mooie. Je bent de trainer. Wat is nou het verschil tussen de eerste 24 en de laatste 12? Uh, die eerste 24 zit er echt een prestatiedoel in. Uh, he, dus die, dat, dat, dat wereldrecord. En dan ga je heel erg op schema zwemmen. En dan is elk detail is wel uitgekiend. En dat laatste, dat laatste 12 uur, dat ligt eigenlijk... Het is gewoon volhouden, dus daar ligt niet echt meer een... Ja, dan is het volhouden, de prestatie. Dus dan, dan wordt het heel moeilijk om je, je, je, je gedachten te verzetten. Dus je moet als trainer hem vooral sturen op, ja, waar, hou, waar blijven die gedachten? Ja, en uh, dan heeft hij zelf ook wel gedachten dat het wel misschien ook heel fijn is om uh, ermee te stoppen. Maar diep in zijn hart wil hij dat ook eigenlijk niet, want hij wil het ook graag volmaken. Want hij heeft een groter doel. Dus uh, daar, daar moet je mee werken. Wat is de beste methode dan? Want de zweep erover zegt, nee, je moet doorzwemmen, want dan heb je bedacht. Of moet je juist toch zeggen, kom op jongen, ik begrijp het wel dat je pijn hebt. Ik, ik noem er even twee uitersten. Nee, bij Maart is het belangrijk om dan heel consequent vast te houden aan het plan. En dat op een hele menselijke, vriendelijke manier te doen. Dus zeker niet met de zweep erover. Maar hem gewoon uh, geen, geen ruimte geven. En gewoon wel aandacht hebben voor zijn situatie. En ook wel respect hebben dat hij het zwaar heeft. Maar gewoon wel, he, we gaan een plannetje maken voor het volgende, om het volgende stuk goed door te komen. En dan, dan komt hij er op een gegeven moment ook wel. Kan je daar een voorbeeld van geven, van dat je hem echt even moest helpen? Nou, gisteren zei hij eerst, tijdens de Elfsteedendag moet ik zeker niet gaan slapen. En honderd uh, meter later, toen zei hij, ja, zag hij dat matras liggen? Toen zei hij, oh, misschien moet ik toch even anderhalf uur gaan slapen. Want dan weten we ook hoe het echt is. En toen zei hij, nou ja, dan moet je me even confronteren met wat hij dan net uh, twee minuten daarvoor zei. En dan begrijpt hij dat ook wel weer Maar dan ben je gewoon moe en dan alles wat uitnodigt om, zeg maar, te gaan slapen, ja, dat pakt hij dan ook aan. Dat is ook gewoon het lijf, toch? Dat op is. Ja, en alles doet pijn, dat zei hij net ook. En, uh, het is natuurlijk uh, vooral een mentale kwestie. Die 200 kilometer, die steden, kan dat? Ja, ik denk het wel. Um, maar het wordt wel een lastige, hè? want je merkt nu al uh, hoe moeilijk die laatste 12 uur is. En ik denk dat je, als je het over die steden tocht hebt, dat je nog, nog wel eens uh, hebt over 20 uur verder. Dus uh, dan ben je nu net over de helft. Maar als ik zie hoe, hoe moeizaam dit was, het wordt wel heel lastig. Dat heeft veel mentale voorbereiding nodig, maar fysiek kan dit. Klaar. Klaar na 36 uur. Maarten van der Weijden en zijn coach hoorde u. En het volgende doel is dus de Elfstedentocht. 1, 2, 3 voor de dag. In Rotterdam houdt D66 haar voorjaars- en verkiezingscongres. Centraal staan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bijna alweer. Partijleider Pechtold houdt smiddags een speech... en een verslag daarvan hoort u vanmiddag via verslaggever Hans gaan. Vanavond dan staat kickbokser Hari voor het eerst na zijn zelfstraf weer in de ring. En hij neemt het op tegen Hesdy Gerges en is vol zelfvertrouwen. Ik denk dat je gewoon een hele fitte, scherpe en geconcentreerde badder gaat zien. Je wilt laten zien dat je gewoon van uh, ongekende klasse bent. Dus dat is de motivatie. En als ik... Ik weet dat dat zo is. En de mensen om me heen weten dat dat zo is. Het is alleen En mijn fans weten dat het zo is. Alleen ik heb het... Uh, het heb zich even laten afweten de afgelopen jaren. En uh, nu tijd om dat weer... Uh eventjes recht te zetten. Hij is er weer. En dit weekend is het WK Sprint in het Chinese Changchun. Twee weken na de Olympische Spelen dus weer een groot toernooi voor de schaatsers. En Jeroen Stekelenburg doet verslag van het WK. Jeroen Kajver bij is de titelverdediger. Is het te verwachten dat hij die titel nog prolongeert? Nou, dat zou zeker kunnen. Het is niet uh, zomaar even gezegd, want een uh, aantal redenen. Dit is een hele andere baan dan waar vorig jaar gereden werd. Vorig jaar was het op Hoogland, was het in, was het in Calgary. Dat is uh, een van de snelste ijsbanen ter wereld. En dan is uh, ja, iemand met uh, de snelheid van Kai voorbij wel in het voordeel. En verder is, uh, is hij niet, uh, niet in de allerbeste vorm, was hij in ieder geval niet uh, tijdens de Olympische Spelen. Uh, een van de favorieten is, is duidelijk iemand die dat wel was in, uh, in uh, Pyeongchang op de Olympische Spelen. De Noor-Harvard uh, Lawrence. die goudt dan op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Ja, als je dan naar de cijfers kijkt, dan zou je zeggen dat, uh, dat die Noor hier uh, eigenlijk wel de topfavoriet is. Maar reden te meer voor de drie Nederlanders, voor Ronald Mulder, Kijverbeij en Kjeld Nuis, om er alles aan te doen om te, zor om te zorgen dat hij geen wereldkampioen wordt hier. Ja, het is allemaal wel heel snel na de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Kjeld Nuis en uh, Jorien Ter Mors die wonen ja. daar medailles. Ja, als je zo lang van huis bent, heb je dan nog wel zin om daar aan te beginnen? Uh, ja, jij ja, zei net twee weken na de Linkse Spelen. Ja, nee, is week, maar een week, hè? He? Vorige, week, week, ja. Ja. Vorige week zaten zij nog, waren ze nog op zaterdag actief in, in uh, Zuid-Korea. Op maandag zijn ze met de bus uh, naar Seoul gegaan, in het vliegtuig gestapt en naar, uh, en naar China gevlogen. Ja, of je er zin in hebt, uh, het is hun werk, hè? En, en er wordt nu wel een beetje gedaan bij het schaatsen of dat allemaal uh, wat vreemd en merkwaardig is, maar het gebeurt eigenlijk bij alle sporten. Bij Atletiek staan ze ook een week na de Olympische Spelen alweer in Zurich Atletiek baan om Diamond League te doen. Het gebeurt bij de Tour de France ze Een week na de Tour rijden ze de Classica San Sebastian. Dus het is, het is van alle sporten. Maar het voelt wel een beetje merkwaardig om een week na de belangrijkste wedstrijd van het jaar... Ja, hier weer volledig geprepareerd aan de start te staan. Jeroen Stekelenburg. Nou, we gaan het zien. De WK sprint in het Chinese Changchun. Dus, uh, die WK die zijn de wereldkampioenschappen zijn rechtstreeks te zien via NPO1 en NOS.nl. NOS. En te horen ook op NPO Radio. Natuurlijk. Op uh, vanochtend vanaf 10 uh, voor 10 en morgen vanaf 10 voor 9. Dat was het Radio 1-journaal. Uh, zometeen uh, nieuwsweekend met uh, Peter de Bie en Mieke van der Wij. Voorzichtig als u straks nog de weg op gaat. Het is geel buiten. Ik wens u nog een mooie zaterdag.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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht... University of Physiotherapy.nl. Vraag een filerijder wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus.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 NOS -journaal. Dieselauto's worden steeds minder populair. Drie jaar geleden had bijna 1 op de drie auto's een dieselmotor... en inmiddels is dat nog maar 1 op de 6. Dat zou allemaal te maken hebben met het dieselschandaal. Het aantal benzineauto's neemt juist toe. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen... die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. De computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard. Elf mensen zijn gearresteerd, maar de computers zijn nog spoorloos. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij afgelopen najaar in Las Vegas... krijgen tot 275.000 dollar uit een crowdfundingactie. De laatste maanden is meer dan 30 miljoen dollar opgehaald... en het geld wordt verdeeld over meer dan 500 mensen. De toestand van het jurylid dat gisteren bij de wereldkampioenschappen... baanwielrennen in Apeldoorn werd aangereden, is stabiel. De man wilde een losgewaaid nummer van de baan halen... maar had een fietser uit Hongkong niet gezien. De man is met een helikopter naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De fietster werd in een rolstoel afgevoerd. Hoe het met haar gaat, is onduidelijk. Het weer, eerst nog kans op sneeuw in een strook over het midden van het land. Elders is het droog. Het wordt vanmiddag min 2 in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Later vanavond winterse neerslag en daardoor opnieuw kans op gladheid.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 Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Ja, mensen die luisteren zullen het misschien niet eens merken. Maar wij zitten vandaag voor het eerst in een spiksplinternieuwe studio. Eindelijk zijn we dat hol uitgekropen zonder daglicht. En nu kunnen we dus zien wat voor weer het is. Het is voor ons heel erg nieuw. En als u nieuwsgierig bent hoe wij er hierbij zitten... dan kunt u rustig via de webcam een kijkje nemen. En verder hopen we maar gewoon zo goed mogelijk op de oude voet voor te gaan. Nou, er is toch nog wel iets nieuws. Namelijk voor het eerst begroeten wij deze week Kees Boonman. Die gaat wekelijks om kwart over negen zijn licht laten schijnen... over binnen- en buitenlandse politiek. En hij valt meteen met zijn neus in de boter... met de speeches van Rutte en Mee. En dan hebben we al luitenant-kolonel buitendienst... Christa Oppers-Beumer op bezoek gehad. Verder de archeologische vondsten die naar boven zijn gekomen... bij het graven voor de Noord-Zuidlijn. Wat vertellen die voor verhaal? En Bas van der Plas over de oppositie in Rusland. Na tien uur... Dan komt Frans Tomese met zijn nieuwe boek. We hebben het over discriminatie op de arbeidsmarkt. Liederwijde Paris bespreekt de boeken... en een vergeten impressioniste, Berthe Morisot. Straks experimenten in een waterbak... maar eerst gaan we naar de duurzame stroom. Hoe staat het daarmee? Precies, want er is in Nederland in 2017... 10% meer duurzame stroom opgewekt dan in het jaar daarvoor. Dat klinkt dus als een hele mooie toename, maar critici wijzen erop... dat die toename relatief gezien niet erg groot is. Is Nederland goed bezig met duurzaam opgewekte stroom... of halen we op deze manier bij lange na de duurzaamheidsdoelen niet? Gaan we allemaal vragen aan Remco de Boer... is adviseur, onderzoeker en publicist op het gebied van energietransitie... zoals dat zo mooi heet. Nou, het antwoord kan je wel geven. Volgens mij zeggen ze vanaf het moment dat... Er doelen waren, al dat niemand het ooit gaat halen. Klopt dat? Het is een uitdaging. Zo oh. noemen we dat dan. Oh, ja. heel fijn. Ja, het is, het is, het is lastig. Uh, heel Nederland gaat op de schop. Uh, het gaat heel veel geld kosten. Het gaat heel veel moeite kosten. Het gaat ook langzaam. Uh, je ziet kleine stapjes. Die 10% is mooi, maar ja, het moet nog veel meer worden. Maar ja, je moet ergens beginnen. Dus uh, we zijn goed bezig. Maar leg dat cijfer van die 10% eens dus even uit. Want dat is wel een opening van de kranten. Dus dat was wel, tadaa! Ja, 10 procent. Nou ja, kijk, we, we stoppen de thermometer in en we kijken even per jaar van nou, waar staan we nu. Het is interessanter omdat dit echt een langjarig project is, zou ik zeggen. Hè? We moeten tot 2050 door. Om ook even terug te kijken. 2007, tien jaar geleden, zaten we op 6 procent duurzame stroom. Het is dus het nog niet energie, hè? het is alleen nog maar de stroom. Ja, ja. Dus een stukje. En nu op 13,8, bijna 14. Nou, in tien jaar, dus meer dan een verdubbeling. Uh, dus ja, dat, dat gaat best aardig. Jawel, maar je kan ook zeggen, het aandeel is gegaan van 12,5% naar 13,8%. En dat klinkt dan toch een stuk minder goed dan als je zegt, het is 10% toegenomen. Nou, het is 10%, ja. Ja, het is 10%, <laughs> maar het is nog steeds gewoon heel weinig. Nou ja, kijk, en dan moet je ook kijken. Het dus komen... van weinig is weinig. Precies, uh, dan moet je kijken, waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Want dat is dan het meest interessante. We zijn in 2013 eigenlijk begonnen met dat energieakkoord. Wat gesloten is in Nederland door al die partijen. Daar stoppen we echt miljarden in. We hebben inmiddels al zo'n uh, nou, bijna 40 miljard toegezegd aan subsidies. Die worden tot uitkering komen. En een heel belangrijk onderdeel daarvan zijn windparken op zee. Die gaan echt een enorme bubse energie leveren. En zijn die ook verantwoordelijk voor, het, voor die toename? Nou, die, die, die worden nu gebouwd. Die gaan gebouwd ja, ja. worden. Dus die zitten hier nog niet in. Okay. En uh, we komen daarmee in 2025, en dat is best snel, komen we op 50% duurzame, schone stroom. Dus van die 14 nu, zitten we in 2025 op 50%. En dat gaat dan, in 2030 moet het naar twee derde ongeveer 65%. En komen we dan in de buurt van de doelstellingen? Ja, die doelstellingen zijn breed. We hebben verschillende doelstellingen. We hebben duurzame energiedoelstellingen. En we hebben ook het reduceren van de broeikasgasuitstoot. Daar gaat het met name om als we het over het Parijs-klimaatakkoord hebben. Uh -huh. En ja, aan alle kanten werken we eraan. En uiteindelijk moeten we daar zien te komen. Wat ik zeg, het wordt, het wordt heel erg lastig. Kijk, je hebt eigenlijk twee opvattingen hierin. Van ach, het wordt niks, het, het was niks, het wordt niks en het zal nooit wat worden. Nou, dat is niet waar. Aan de andere kant zie je ook dat vooral politici, je ziet het nu ook weer bij de gemeenteraadsverkiezingen, ontzettend overbeloven. In 2030 kunnen we volledig duurzaam en schoon en fossielvrij en het is ook kolder. Dat is ook niet waar. Wat ik zeg, het is lastig, maar we zijn wel op de goede weg. Goed, uh, dat toont je inderdaad. Wa, wa, wa, wat je zegt, dat is wel inherent vanaf het moment echt dat het besluit genomen werd hadden de critici al meteen eigenlijk de wind mee. En het zou dit buitenland ook niet gehaald worden. En toen kwam er nog eens een onderzoek. Nederland stond geloof ik bij Malta op de allerlaatste plaats. Nou, we zitten nog steeds niet best als we naar het ranglijstje kijken. Maar dat is wel een interessant. Als je naar, het, naar het, de hele EU kijkt, dan zitten we inderdaad bijna helemaal onderaan. Alleen Malta staat lager. Hoe kan dat Dat is dan? toch gênant? Nou ja, je moet dan ook kijken hoe komen de anderen aan hun stroom. En een van de belangrijkste uh, bronnen van... Uh, ja, dat wordt dan duurzaam genoemd. En ik maak even de, de, de quote tekentjes. Dat is biomarker. Massa. Heel veel, met name Oost-Europese landen... Noord-Europese landen, verbranden heel veel biomassa. Uh, andere landen, dat hebben wij ook niet... Uh, die hebben heel veel waterkracht. Uh, oh, Scandi Scandina Scandinavië ja. ook. Ja. Nou, als je dat er even uithaalt en je kijkt puur naar zon en wind... waar wij het toch vooral van moeten hebben... en een beetje bodemwarmte... Ja, dan zitten we iets onder het midden. Dus dan schuiven we al op naar de middenmoot. Dus... Maar wij zouden toch eigenlijk gewoon in de top moeten staan... Nou, daar zijn we mee bezig. Maar kijk, het, het is natuurlijk wat ik zeg, het is lastig. En in 2013 uh, heeft het kabinet Rutte 2, het vorige kabinet... VVD en PvdA, hebben echt voor een doorbraak gezorgd. Alleen dat kost tijd. Een windpark op zee, dan ben je zo vijf jaar verder. Er zijn windparken op land waar je zo tien jaar over doet... vanaf het eerste idee tot dat de eerste kilowattuurtjes uh, het net op kunnen. Ja, maar Remco, regeren is vooruitzien... En dat hebben ze volgens mij onvoldoende gedaan. Dat kun je vorige kabinetten. Dus dan gaan we echt naar eind vorige eeuw. En, en, en die kant op. Die kun je dat inderdaad verwijten. Maar je kunt het niet, het vorige kabinet en dit kabinet zeker niet. Dit is echt, we gaan naar 49% reductie van broeikasgas, dat is hoog in 2030, dat is hoger dan wat men in Europa nu doet, we moeten eigenlijk naar 55 waanzinnig ambitieus ja, wat ik zeg, het kost ook heel veel geld en dat moet ook betaald worden ja, want al die rekensommetjes uh, komt wel tevoorschijn, dat als je het doet, dat die stroom wel een stuk duurder is dan dat het tot nu toe was ja, linksom of rechtsom, maar dat zegt minister Wiebes ook uh, dit gaat geld kosten en dit gaat ook pijn doen, uh, de, de schattingen maar dit, dat is echt heel grof nog dan praat je ongeveer over 500 100 miljard euro de komende 33 jaar tot 2050. Dat is toch geld. Dat is toch geld. Dat is toch heel veel geld. Uh, dan kun je weer heel erg een twist over wat is nou kosten en wat is investering. Want er zijn ook heel veel bedrijven in Nederland op dit moment... die heel goed draaien op die duurzame energie. Die industrie die nu op gang komt om allerlei zaken te maken. Bijvoorbeeld wind op zee, die windparken aanleggen. Maar het kabinet draait daar ook niet omheen. Dit gaat heel veel geld kosten. Als je ziet... Uh, van het aardgas af, hè? Dat is natuurlijk een hot issue. Met Groningen. Met alle problemen die daar plaatsvinden. Nou, er zijn verschillende rapporten. Maar als je een gemiddelde woning van het gas af moet halen. En dat. Gaat gebeuren, dat hmm. moet gebeuren. Nieuwbouw, over... nieuwbouw is het sowieso al uh, toch aan de gang. Ja, precies. Nou ja, dat, dat is ook weer zo... Uh, ik kijk maar even naar Mieke. Die, die schudt al. Dat is nee. ook niet zo lastig. Want er worden nog steeds nieuwbouwwoningen. Nee, dat, dat weet ik, want daar ja. hebben we het namelijk eerder over gehad. Daar moest ik aan denken. Dat Klopt. er nog steeds gasaansluitingen ja. worden ja. En, gemaakt. Kijk. Alles wat je anders doet dan wat we deden... Uh, is duurder op ja. dit moment. Dus ja. er zijn heel veel projectontwikkelaars die denken... ja, mijn lijf voorlopig even geen Polonaise. We gooien er een cv-ketel in. Maar dat gaat echt veranderen. Dat, dat, dat is echt waar. Maar goed, wat ik zeg, als je 15.000 tot 25.000 euro per woning... dan praat je over, over dat bedrag om het van gas af te halen... dan zeggen heel veel mensen nou hartstikke leuk dat klimaat. En heel mooi hoor, dat uh, akkoord wat in Parijs gesloten is. Maar ik hou die cv wel. Dus hè, op het moment dat het gaat kosten, dat het ook pijn gaat doen... dat je je anders moet gaan gedragen, dat je bijvoorbeeld minder moet gaan vliegen... nou, dat is ook een, uh, een heel moeilijk issue. Jazeker. Uh, ja, dan zeggen mensen, nou ja, moeten we maar eens even kijken naar het klimaat. Ik neem aan, als jij door je eigen wijken uh, uh, loopt... dat je wel steeds meer van die zonnepanelen op daken ziet. Ik woon in Amsterdam West-centrum. Uh, oh, daar je valt je meer, het nog een beetje tegen. Schotelat dan tennis. Ja, ook. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld wel, er is onlangs bij ons voor de deur voor het eerst een laadpaal uh, neergezet. Oh. Dus het aardige is wel dat die transitie, die gebeurt overal. Ik zat laat in de trein en er zaten twee conducteurs een beetje tegen elkaar op te bieden. wie al het meeste had. Eén had alleen zonnepanelen, de ander had ook een warmtepomp, hè, het alternatief. Uh, je ziet mensen die een elektrische auto hebben. Je oh. ziet de uh, discussie waar kan ik hem nu opladen. De discussie van wie mag het eerst laden. Ja. Dus, dus Nederland verandert al in, in echt een razend tempo. Maar die discussie over die zonnepanelen, dat is eindeloos gesubsidieerd. Daar wordt misschien nu een eind aan gemaakt. Het verhaal is nee, Er wordt is wel... geen eind aan gemaakt. Er wordt toch? geen eind nee, aan gemaakt. Eind. Oh, geen dat, paniek. Ik dacht dat er een beetje mee gedreigd werd. Nee, er is, een, er is een, een, een regeling, een salderingsregeling. Die werkt heel goed. Die heeft heel goed gewerkt en die werkt heel goed. Uh, kijk, alle vormen van schone energie worden gesubsidieerd. Het is nog duurder namelijk dan gewoon. Nou, dan moet je het subsidiëren. Oh. Maar een elektrische auto is nog heel erg duur. Uh, de, de auto zelf. Nee, maar dat, bedoel, dat is dan niet een gesubsidieerde auto, bedoel ik? Nou, nou ja... daar nou, hoorde ik vanmorgen nou, nog... Nou ja, je, je krijgt, de, wel, je krijgt, die die krijgt wel wat, uh, wat, uh, wat korting. Uh, dus er, wor, er, wor, er zitten overal regelingen op, maar het is waar. Iets wat anders is dan het gebruikelijke, dat is duurder. Um, maar, maar zon is een goed voorbeeld. Die zonnepanelen die dalen enorm in prijs. Ja. Je ziet steeds meer mensen die ze... Kopen. Ik heb nog even de cijfers erbij gepakt. Uh, het is nog steeds 1,75% van onze stroom op dit moment is uit zon. Dat lijkt heel weinig en dat is het misschien ook, maar het is het vijftigvoudige van tien jaar geleden. Mm. Uh, dus je ziet die prijzen dalen en die subsidieregelingen die blijven absoluut gehandhaafd, alleen die worden op een andere manier ingekleed. En het verhaal dat uh, je binnen vijf jaar eigenlijk gewoon uit de kosten bent als je, je zonnepanelen op je dak zet, klopt dat verhaal? Dat klopt, ongeveer uh, vijf, zeven jaar, het ligt, het ligt er een beetje aan. Uh, het is meestal zeven jaar, alleen het wordt nu steeds uh, goedkoper. Uh, uh, dus de panelen worden goedkoper. Ja. En de regeling, en dat, dat is waar je denk ik aan refereert, die wordt nu op de schop genomen, omdat het eigenlijk te uh, profijtelijk is op dit moment. Er gaat te veel steun naartoe. Dus het nieuwe kabinet zegt, nou, we moeten het ietsje soberder maken, zodat we weer op die vijf tot zeven jaar tijd komen. Dat is een hele redelijke tijd. Nou ja, dat uh, het CBS constateerde een sterke toename van het aantal door particulieren geplaatste zonnepanelen. Dus je zou kunnen zeggen, of, nou, dat is eigenlijk een vraag, is het zo dat die burgers nu zelf voor zo'n energierevolutie zorgen, ondanks die overheid? Ja, ja ik, ik zeg niet ondanks de overheid, hoor. Ik, de, de overheid is echt uh, uh, goed bezig. Nogmaals, die, die stopt er ook heel veel geld in. Maar het is waar, burgers doen veel. Maar ook hele grote zonneparken worden op dit moment gebouwd. En er zijn ook een aantal buitenlandse partijen die inmiddels komen op de subsidie af. En dat is op zich alleen maar goed. Om echte uh, voetbalvelden vol neer te leggen. We hebben alles nodig uiteindelijk. En wind, en zon, en bodemwarmte, en particulieren, en bedrijven. En heb jij zelf al zonnepanelen? Ik woon in een gestapeld... Nee, is het nee, antwoord. En... Ik woon in een gestapeld uh, Stapelt complexje. Maar bij de volgende VVE-vergadering zal het ongetwijfeld op de agenda komen. Wat gaan wij doen? Uh, want we kunnen misschien eens kijken naar bodemenergie. We kunnen kijken collectief dat we met z'n allen op het dak. Uh, in wat Amsterdam letten. West, maar mag je dan bodemenergie. Dan, dan moet je. Uh, weet ik veel hoeveel meter de grond in? Nou, nee. Dat ligt er. Als je, kijk, dat, je, je referentie aan geothermie. Daar ja. ga je echt uh, twee kilometer oh, de grond, is, grond in. Maar dat is weer wat anders. Je kunt in de bodem, warmte, koude opslag. Dat kan op 100 meter. Dan kun je in bron slaan. Ja, maar daar, in, Amsterdam in Amsterdam West? Uh, ja, waarom niet? Als er, als er grond is, dan kan het. Dus, maar dat zijn allemaal opties. En dat is denk ik ook het leuke. En dat zie je ook steeds meer dat verenigingen van eigenaren... maar ook uh, verhuurders kijken steeds meer naar de opties. Wat moet er gebeuren? In Amsterdam hebben we bijvoorbeeld warmtenetten. Dat is een alternatief. Hè? Nuon heeft daar warmtenetten. Nou, dat is een andere. Maar je moet ook gaan kijken naar bodemenergie. En uh, ook warmte uit de lucht. Een warmtepomp, daar kun je warmte mee uit de lucht halen. Dus ja, ik, ik vind het zelf heel erg leuk. Ik weet niet of jullie er zelf mee bezig zijn. Maar wat wordt het alternatief? Ja. Nee, dit, ik, ik zit ook met een VVE, maar daar moet iedereen ervoor zijn. Weet je, dat is altijd lastig. Er moet he? een meerderheid zijn in ieder geval. Er moet ja. een meerderheid zijn. En degene die helemaal bovenin woont, die moet zeggen... oké, okay, de panelen komen op mijn dak. Toevallig wonen wij dat helemaal bovenin. Dat is een probleem soms dus, dan ook. Nou ja, hè? Ons dak gaat ook vervangen worden binnen nu en een paar jaar. Dus dat is misschien ook het moment om daar panelen op neer te zetten. En die zetten. denkt dan, ja, maar dan ga ik straks geen lekkage krijgen. Nou ja, je, je kan het allemaal wel bedenken. Het is, nog niet, het is nog niet altijd zo eenvoudig natuurlijk. Nee. Er is een grote uitdaging, maar we zijn goed bezig. Dat okay. is een mooie conclusie. Nou, het is uh, positiever dan een tijdje geleden, toch? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Nou, dank je wel voor de uitleg. U hoorde uh, Remco de Boer. Die sprak dus met ons over uh, ja, de duurzame energie. Dat er meer geproduceerd is dan het jaar daarvoor. Sommigen zeggen dat het niks voorstelt. Anderen zeggen dat het wel wat voorstelt. In ieder geval gaat de goede kant op. Hartelijk dank. Onders Zoeksinstituut Marin presenteerde gisteren de eerste resultaten van een onderzoek naar de ramp met de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol uit 2014, die kostte 304 mensen het leven, voornamelijk kinderen die op schoolreisje waren. In een groot waterbassin in Wageningen werd de scheepsramp op, school, op schaal nagebootst. De resultaten zetten de onderzoekers ook aan het denken over de veiligheid aan boord van Nederlandse cruiseschepen. Bij ons in de studio is onderzoeker Henk van der Boom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo meteen gaan we het. Over hebben, over die veiligheid op Nederlandse riviercruise schepen. Eerst nog even over uh, uw onderzoek naar het vreselijke ongeluk... met die Koreaanse veerboot. Mensen hebben het ook kunnen zien, het was op het journaal hè, gisteren. Wat, uh, wat gebeurde daar en hoe hebt u de oorzaken kunnen achterhalen? Ja, het is een uh, combinatie van factoren, zoals bij de meeste ongelukken. En uh, we hebben eigenlijk twee fases van dit ongeluk uh, onderzocht. Hoe kan een schip uh, kapsijzen? Uh, mensen denken dat een groot schip veel veiliger is als het gaat om stabiliteit. Maar eigenlijk is dat onafhankelijk van de schaal. Dus zowel kleine bootjes als grote schepen kunnen kapseizen als de stabiliteit niet op orde is. Uh, er was hier veel meer aan de hand. Uh, we praten over uh, stabiliteit van het schip zelf. Maar ook van de lading die aan boord is. De lading die uh, eigenlijk niet goed vast stond in dit geval. Uh, en ook hoe het gestuurd is en welke operaties aan boord zijn uitgevoerd tijdens het eerste twaalf uur uh, dat het schip voert. En uh, vervolgens, dat was overigens geen onderdeel van ons onderzoek natuurlijk, uh, dat er zoveel mensen eigenlijk in het schip zijn gebleven. Uh, terwijl die, uh, er was wel tijd om uh, ook uh, nog mensen van het schip uh, af te halen. Dus de mensen hebben het commando gekregen om in hun hutte te blijven, hè? Klopt. Ja, u hebt het, uh, het schip helemaal nagebouwd, hè? Ja, we hebben twee uh, modellen gemaakt. Een model van 6 meter om uh, het varen en het kapseizen te onderzoeken en een model van vijf meter om het vollopen en het zinken eh, na te bootsen. En daarnaast hebben we veel computersimulaties gedaan... en ook eh, hebben we op onze nautische simulator eh, scenario's afgespeeld. Maar kunt u eens uitleggen wat u dan werkelijk doet? Want uh, ja, je kan wel een, een, een replica van die boot maken... en hem dan een zetje geven. Gek, hè? Hij gaat werkelijk onder. Maar zo zal het niet gaan. Waar, waar, waar zoek je eigenlijk precies naar? Ja, um... Er is heel weinig bekend van wat er precies gebeurd is met het schip. Het schip was niet uitgerust met een zwarte doos en ook niet met een ladingcomputer, wat wel gebruikelijk is. Um, dus we weten eigenlijk alleen de baan die het schip heeft afgelegd uh, via de GPS-coördinaten. En ook de hellingshoek die het schip heeft gemaakt vanwege webcams in de vrachtwagens die uh, aan boord stonden. Uh, en dat proberen we te reproduceren. <clears throat> Daarvoor hebben we meer dan 300 scenario's uh, beproefd. Uh, verschillende combinaties van stabiliteit en stuurgedrag aan boord. Uh, met actieve stabilisatie vinden, met schuivende lading. Uh, dus dat zijn heel veel combinaties die we mm -hmm. onderzocht hebben... En de resultaten daarvan, die, uh, die moeten ons duidelijk maken welk scenario het meest aannemelijk was. En dat het zo'n uitgebreid onderzoek is, dat heeft te maken met hoe het in Korea aangekomen is, dit ja. ongeluk. Hè? Want ja. dit is hun uh, MH17, zeg maar. Dit is hun MH17 in feite nog uh, met een extra dimensie, omdat ook de oorzaak in Korea ligt. Het is een echt Koreaans uh, tragedie met alle facetten van dien. Wat um, betekent dat dat het schip daar gebouwd is? Dat het onder Koreaanse vlag voert? Enzovoort. Het schip en is, uh, is verbouwd. Het was uh, gekocht van Japan. Uh, maar meteen verbouwd uh, door de Koreaanse reder. Onder Koreaanse vlag. Uh, met Koreaanse autoriteiten uh, die toezicht hielden. Koreaanse lading, Koreaanse passagiers, Koreaanse bemanning. Oh. Uh, dus het heeft ook tot een uh, ja, grote verdeeldheid in Korea geleid. Uh, met name omdat de nabestaanden uh, zeer teleurgesteld waren... in de reacties van de overheid uh, tijdens de ramp. Wat ja, was, waren... was die re reactie dan? Uh, ja, uh, wij zijn ook niet precies uh, op de hoogte van wat zich uh, in, uh, in Korea heeft afgespeeld vier jaar geleden, maar uh, de nabestaanden vinden in ieder geval dat er uh, lang niet alles is gedaan om de oorzaken boven water te krijgen. Ik begreep dat ook ouders van omgekomen kinderen aanwezig waren bij die proeven, bij die zinkproeven. Ja, dat we moet hebben, toch wel uh, heel emotioneel. Eigenlijk twee maanden lang uh, ja, een grote Koreaanse delegatie op bezoek gehad. Twee maanden lang. Ja, we hebben onderzoek uitgevoerd in periodes van een aantal weken. En de onderzoekscommissie, onze opdrachtgever... heeft besloten om volledige openheid te geven. En die hebben dus ook de nabestaanden uitgenodigd... om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. En ook de Koreaanse pers is al die tijd aanwezig geweest. Maar dan zie je dus een vader die... dus. Ja, als het ware steeds zijn kind weer opnieuw ziet zinken in zo'n nagemaakt model. Ja, het is allemaal heel emotioneel, ook voor ons. Um, maar zij hebben daarvoor gekozen. Het is voor de ouders heel belangrijk <coughs> dat uh, inderdaad de onderste steen bovenkomt. En uh, zij spannen zich dus al vier jaar hiervoor in. Ja. En eigenlijk hebben ze ook besloten om uh, dit tot... Uh, het laatst door te zetten. Ze hebben gezegd, we geven nooit op. Nee. Is het eigenlijk normaal dat er containers en zoveel mensen vervoerd worden? Ja, dat uh, <coughs> gebeurt eigenlijk uh, dagelijks aan boord van veerboten. Het gaat heel vaak om een combinatie van lading en mensen. En uh, ja, we zien ook dat de, de schepen groter worden, maar niet noodzakelijkerwijs minder veilig. Um, in dit geval was het echt een, een sprake van een aantal domino die als het ware te dicht bij elkaar stonden. Ja. Uh, elk van die stenen uh, viel om vanwege de vorige. Maar het definitieve oordeel is er nog niet, of wel? Nee, de definitieve conclusie die trekken we pas eind van de maand. Want we hebben zoveel testresultaten die moeten eerst geanalyseerd worden. Ja. Maar we U, zien nou wel dat het een combinatie van factoren is. U noemde net al die zwarte doos. Nou, zwarte dozen kennen we uit vliegtuigen, maar moeten schepen ook een zwarte doos hebben? Ja, uh, die is overigens niet zwart, maar uh, rood. Nou ja, ik geloof dat de, uh, de zwarte doos al... uit vliegtuigen oranje is, maar goed, een zo aantal wordt het genoemd. Uh, he? verplicht. Ja. Oh. Uh, in dit geval, uh, Koreaans schip, uh, kustvaart, uh, viel niet onder de internationale regelgeving, maar onder Koreaanse regelgeving. En op dat moment was die zwarte doos en die ladecomputer was nog niet verplicht in Korea. Oh. Dat is dus ook jammer. Heeft die uitkomst van het onderzoek nog gevolgen... voor de veiligheidseisen voor schepen in Nederland? Ja, dat verwacht ik wel. Um, hoewel we dan ook een beetje vooruit lopen op de echte conclusies. Uh, natuurlijk zijn er ook schepen onder Nederlandse vlag... die onder de internationale regels vallen. En we verwachten wel dat dit ook invloed zal hebben... op de internationale regels. Met name op de combinatie van hellingshoek... die een schip maximaal mag hebben... Um, in de internationale regels geldt dat maximaal uh, zo'n schip 10 graden helling mag maken. Wacht even, na belading mag je 10 uh, graden uit het lood hangen? Uh, nee, je mag uh, die 10 graden maken als alle passagiers aan één kant staan. Oh, zo? En als het schip gaat sturen en draai gaat maken, dan is ook de bedoeling dat die uh, 10 graden niet overschreden wordt. Want die riviercruise schepen, daar zit ook lading op? Nee, dat is een ander verhaal. De zeescheepvaart, waar ik het nu over heb, vaart, oh. valt dus onder die internationale regelgeving. En wat we zien is dat die regels um, dus die, die 10 graden aangeven... maar dat de praktijk die we ook aan boord van schepen tegenkomen als we metingen doen... en ook bij ons op modelschaal, uh, dat die schepen in de praktijk grotere hoeken maken dan die 10 graden. En die 10 graden um, wordt eigenlijk aan de hand van een te simpele formule bepaald. Ja, maar die riviercruiseschepen die zijn toch niet uh, gebouwd? om hoge golven en sterke stromingen te trotseren? Nee, de riviercruiseschepen die we ook kennen hier op de Rijn... Uh, is een categorie schepen die onder nationale wetgeving valt. En eigenlijk uh, is die veel minder uitgebreid. Uh, deze schepen zijn ook uh, natuurlijk uh, van oorsprong bedoeld voor beschermd water. Maar wat we nu zien is dat die schepen steeds groter worden. Er komen er ook steeds meer van. En een vaargebied wordt steeds uh, verder uitgebreid. Uh, we zien ze nu al uh, op het IJsselmeer, uh, op de Wadden, ook op de Schelde, van Vlissingen naar Antwerpen. Uh, ja, en daar uh, zijn de omstandigheden natuurlijk toch heel anders dan op binnenwater. Ja. En daar zijn deze schepen eigenlijk nooit voor bedoeld geweest. Nee, en waarschijnlijk worden er ook grote ramen gemaakt voor de passagiers en zo? Ja, uh, de passagiers willen natuurlijk ja, een panoramisch uitzicht, uitzicht, uitzicht ja. hebben. Um, en dat is, uh, de markt gaat daar natuurlijk in mee en, ja. en biedt dat aan. U zegt eigenlijk dat je kan gewoon wachten tot het een keer misgaat met zo'n cruiseschip. Uh, ik maak me daar wel zorgen over. Ja. En vindt u dat de, de, de, eisen, de veiligheidseisen wat betreft deze categorie cruiseschepen zouden moeten worden aangescherpt? Het is iets te vroeg om te zeggen, maar uh, het moet in ieder geval onderzocht worden. En tot dusver uh, wordt dit onderzoek nog niet gedaan en het is hoog tijd dat dat gaat gebeuren. Nee. En wat moet je dan onderzoeken? Uh, kijken of deze schepen ook tegen die uh, zwaardere omstandigheden die ze tegenkomen op open water... Uh, of die daartegen tegen bestand zijn en welke eisen je qua sterkte... en qua zeegang aan zo'n schip moet stellen. En als het een keer misgaat, uh, hoe je dan dat schip zo lang mogelijk drijvend houdt... en ook hoe je de mensen nog kan evacueren. Nou ja, wat is er wordt gewoon vanuit van gegaan dat het wel, uh, wel kan. Als je op de Rijn kan varen, dan kan je ook over meer. Uh, ja, dit is uh, zeg maar stapsgewijze ontwikkeling. Dat begint uh, met kleinere schepen al uh, 20, 30 jaar geleden... Uh, met de Henri Dunant van het Rode Kruis, ja, ja. Uh, kennen we allemaal. En de, het? Ja, en en de dat zonne zonne zonnebloem. En dat zijn natuurlijk groepen passagiers die extra kwetsbaar zijn... of vaak slechter been of ouder enzovoort. Klopt. Dus er zijn nog extra... Uh, en nu, nu praten moeilijk. we, zo ze een hand over schepen, van 135 meter ja. lang... Uh, met meer dan 200 mensen aan boord. Ja. Dus daar moet zeker naar gekeken worden, naar die, die eisen. Ja. Ja. Omdat we niet weer, uh, ook hier in Nederland, een, uh, een ramp op ons geweten willen hebben. Precies. Hartelijke dank, onderzoeker Henk van der Boom van Onderzoeksinstituut Marin. Het ging dus over de veiligheid van riviercruiseschepen en de ramp in Korea. Hartelijk dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. Ik heb het idee dat mijn verhaal zo groot en overdreven is dat dat mensen afschrikt. Nathan, 23 jaar.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 Topspreker Richard van Hooidonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst... die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Tickets en tk.nl. Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering. Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl. Je zit te werken achter je computer. Je bent gegevens aan het invoeren.